Zie ik al elke minuut, een minuut.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 Een voorspoed, alle goeds en we gaan uh, ons eerste programma maken Ik hoop met, uh, in ieder geval nee, dat hoop ik niet Dat weet ik wel zeker, met Suzanne Spermon Maar ook met Letitia van den Heuvel die, uh, Daar zitten we nog een beetje op te wachten En we hebben geen Els, die is ziek En we hebben geen Maritia, die is verhinderd Dus we zijn met een kleine bezetting vanavond Maar toch proberen we er wat van te maken Dat gaan we zeker doen Dat gaan we zeker doen nou, eens even kijken, Suzanne, voordat ik jou uh, aan het woord laat... ...een speciaal verzoek van Els om het gedicht van Willem te lezen... ...dat hij uh, elk jaar maakt, bij de jaarwisseling. Poëziekalender 2016 heet het gedicht... Wat is het jaar meer dan een kalender, een bundel van 365 geperforeerde blaadjes, vol verrassingen en déjà-vu's, dag aan dag vier seizoenen lang. Hoeveel jaren hebben wij al verscheurd, hoeveel dagen verdwenen in de papierbak, elke dag waren zij stille getuigen van ons ochtelijk bezoek. Want waar anders begint de dag, waar anders starten wij vol goede moed, hier nemen wij de tijd die ons alle dagen de maat neemt. Vandaag hangt er een nieuwe tijd. Snel overdenken we de laatste nacht... en rissen rap het schudblad weg... zodat het nieuwe jaar kan beginnen. Willem van de Veranden. Ik kom daar, denk ik, op het eind van de uitzending nog eens eventjes over terug... over die poëziekalender. Daar wil ik ook nog wel wat meer over zeggen. Maar nu, Suzanne... Ik ben aan de beurt. Jij bent aan de beurt met de afdeling, wat doe je, gedichten of vertelsels? Of, uh, nee, ik heb gedichten, gedichten. Uh, want uh, Anne Enquist heeft een nieuwe bundel uit. Ja. Die is in november uitgekomen. Um, die heb ik hier nog niet liggen, maar ik denk... Um, is dat een favoriet uh, van jou? Ik heb, ik heb niet echt dat je zegt van dat is nou een super favoriet. Mm -hmm. er zijn, uh, dat is eigenlijk bij mij hetzelfde een beetje als met muziek. Dat op bepaalde momenten uh, bepaalde dichters je meer aanspreken dan op andere momenten. Dat ook, er zijn er ook uh, waar ik wat meer moeite mee heb. Die ik wat te moeilijk vind om uh, um te volgen. Dat het te... Ja, ik weet niet precies hoe je het... Te, te, te beeldend. Nou, dat hoeft nog niet eens per se. Maar dat ik het niet lekker vind lopen bijvoorbeeld. Um, maar het wisselt een beetje. Wisselt een beetje. Ja, het is... Ik zeg al, het ene moment, is het een beetje zelfs als met muziek. Het ene moment heb je meer daar zin in en dan, het en moment luister je bijvoorbeeld heel veel naar klassiek. En dan, uh, ik dan ben... zou jij een, een, een, een geschikt kandidaat zijn voor de Poëziekalender. Zeg je dat iets poëziekalender? Nee. Nee. nee, want daar heb je natuurlijk voor elk wat wils en, en praktisch elke dag een andere. Mm -hmm. dus, dus dan heb je een zeer grote variëteit. Ja. Dan, dan hoef je bepaald niet eenkennig te zijn. Nee, daar ben ik ook absoluut niet. Ik vind het juist heel interessant om van meerdere mensen te lezen. Omdat iedereen woorden op een andere manier gebruikt en... Um, ja... Op andere manieren speelt met, met hoe tekst in elkaar kunnen lopen en op elkaar kunnen volgen. En dat vind ik heel interessant. En um, dus het is niet zo dat ik helaas uren per week de tijd heb om te lezen. <laughs> uh, want ik lees ook, natuurlijk ook nog gewoon boeken. Dus ja. dat, moet, dat moet ook nog nee. gedaan dat moet ook nog gedaan worden. Maar op zich, uh, ja, ik kijk altijd wel. Uh, uh, of iets me aanspreekt of niet. En hetzelfde geldt voor een boek. Als, het me gewoon, als ik in een boek begin en ik kom er niet in... en dan ga ik ook niet ontzettend veel moeite doen... op een gegeven moment om het dan toch maar proberen te lezen. Want dan vind ik het ook niet fijn. Mm. En hetzelfde geldt voor mij ook een beetje voor dit, hetzelfde geldt ook voor schilderijen. Dat als je naar een museum gaat en je gaat schilderijen bekijken... dan zijn het schilderijen die je aanspreken en ja. niet... En zijn schilderijen, blijf je langer voor staan, omdat het iets met je doet. En uh, dat heb ik ook met boeken en met gedicht. Ja, er is uitgerekend uh, hoeveel uh, tijd een mens gemiddeld doorbrengt voor een schilderij in een museum. Kun je een beetje gokken hoeveel dat is. Ik denk uh, vrij weinig, dat ja, zegt. Ja, <laughs> vrij weinig, ja. Ik denk dat heel veel. Dat, mijn, mijn ervaring is dat er, dat er veel mensen uh, heel vaak in een museum naar de bekende stukken lopen. En dat ze dan zoiets hebben, heb ik die gezien. De, de, de, de dagjesmensen, zou ik maar zeggen. Hmm. En um, ik heb zelf best wel veel musea bezocht. En ik word juist vaak aangetrokken. Ik was ooit, uh, dat is jaren geleden bijvoorbeeld, in het Rijksmuseum. En dan ging daar zo'n heel klein schilderijtje. Nou, ik denk 25 bij 25 centimeter, olieverf op doek. Ik weet ook niet meer van wie het was. Met een, een hele oude uh, lijst er ook omheen. En ik vond dat zo mooi. Daar heb ik uren naar nou, uren is overdreven. Maar voor, voor mijn gevoel uren naar staan kijken. Terwijl dat nou niet een hele bekende schilder was of zo. En dan denk ik van... Ja, tuurlijk. Ik heb ook in het Louvre even naar de Mona Lisa... Over ja. de japanners heen staan kijken. Over de japanners heen. Dat scheelt dan dat die over het algemeen wel klein zijn. Dan kun je er overheen ja. kijken. Um, maar, maar weet je bijvoorbeeld nog, ja, je zegt uren, nee, dat is natuurlijk overdreven, dat heb je niet gedaan. Maar... Nee, maar wel echt van, van echt, ik ben er ook bij gaan zitten, toevallig ja, waren er van, die, van zooms, die bankjes ja. en uh, ja, daar toch lang naar gekeken, terwijl dat echt zo'n schilderijtje was waar heel veel mensen toch vrij zaten, omdat het ook wat klein was, dus ja. dan, uh, maar ik vond daar het licht en, en uh, uh, het was niet zozeer de afbeelding, maar meer het, hoe er gespeeld was met het licht heel erg mooi. En uh, ja, dat, dat, dat vind ik dan altijd interessant. Ja. Ik, uh, ik zal het antwoord geven voor het geval dat er luisteraars geïnteresseerd zijn bevind, geraakt. He? Hoeveel tijd uh, gaat de gemiddelde kijker in een museum voor een schilderij staan? Ik heb het uh, gegeven uit uh, de stilte van het licht van Joost uh, Zwagerman. Die uh, beweert ergens in een van zijn... Uh, ...van zijn opstelletjes dat het drie seconden is. Dat is dat, wel dat, heel ja, kort. Ja, drie seconden is het gemiddelde dat, dat de mens voor, voor een schilderij nou, staat. Hoe heeft hij dat dan berekend? Heeft nee, dat dan heeft dan... hij niet berekend. Nee, nee, nee, nee, nee, nee dat, dat, dat heeft hij berekend. ontleend aan nou, iemand die... Ja, die dat, uh, die dat berekend heeft. Maar hebben ze dan niet gewoon gedaan van... Oké, okay, er zijn zoveel mensen naar binnen gegaan. De, per mens zijn ze gemiddeld zo lang binnen. En er hangen zoveel schilderijen. Dus is de conclusie drie seconden. Nou ja, hoe, hoe dat berekend is, ik zou niet weten. <lacht> maar dat, dat, daar gaat het ook niet over. Want nee, het gaat geloof ik... Uh, dat weet ik ook niet meer helemaal zeker. Maar dat die uh, zegt dat... Uh, ik geloof het gaat daar ook over gedichten dat je bij een gedicht wel wat meer dan drie seconden uittrekt. Ja. Een gedicht kan soms ook moeilijk zijn, moeilijk toegankelijk. Maar drie seconden, nee. Een gedicht krijgt vaak toch wat meer, hè? Ja, dat klopt. Ja. Dat is absoluut waar. Ja, ja en muziek ook, hè? Muziek ja. ook. Want dat duurt ook meestal... Uh, ja. ja. Dat duurt ook langer. Zeker. Maar dan hoef je het ook nog niet per se mooi te vinden. Maar soms zit je eraan vast. Wat heb jij uh, uitgekozen? Nou, gekozen? wat ik heb gedaan... Uh, wat ik al zei, Anne Enkwes heeft dus een, een nieuwe bundel uit. Hoorde de stad... En dat gaat eigenlijk over wat zij uh, als inwoonster, inwoonster van de Belmer in Amsterdam allemaal om zich heen ziet en hoort. Um, en ja, zij is natuurlijk ook uh, stadsdichter uh, van Amsterdam. Ik weet eigenlijk niet of ze nog is. Maar... Um, en, en daar heeft ze dus een bundel over gemaakt. Ik heb daar helaas nog geen gedicht uit, want ik heb het boek nog niet Um, maar ik heb wel van haar even een paar gedichten, wat oude gedichten, ja. om even in de sfeer van uh, Anna Enquist te um, komen. Het eerste gedicht heet Weerzien. Hoe de mensen, hoe deze mensen, hoe een man en een vrouw na jaren elkaar, hoe na jaren deze mensen elkaar zullen zien, harnas van vroeger over het sleets lichaam, hoe in hun botten Moeheid en deceptie jaar na jaar kerven. Hoe mensen door afscheid op afscheid gestreemd en geslagen... Het kijken verdragen in de laatste smalle kier die de tijd hen laat. In laat licht ontluistert. Dat licht aan de ogen. Genadig frikt de tovenaar geheugen aan de deur van de tijd. Ontzien in het zien weggeblazen heupen, dood haar. Die daar staan, ontstaan voor elkaar bedriegelijkerwijs in vijvers van vroer. Zij bieden elkaar een diep water, hier. Zo zien een man en een vrouw na jaren elkaar, of niet, of anders, vuur. Dat is een gedicht van haar uit een nieuw afscheid 1994. Ja, geen eenvoudig gedicht, hè? Nee, het is dus geen eenvoudig gedicht... Um, maar ik kan, ik kan er wel wat uithalen voor mezelf. Ja. En uh, Inderdaad, van hoe is het als mensen elkaar na een hele lange tijd weer zien? En wat speelt er dan? Dan kunnen er allerlei emoties spelen. En dat omschrijft zij op een bepaalde manier. Kan zij treffend uh, uitdrukken. Ja. ja. Mm -hmm. um, een ander gedicht van haar, uh, wat ik heb, dat is uit uh, De Tussentijd... Een bundel uit 2004 en dat heet de Essentie van het Missen. Ik mis de linkshandige, schitterend spiegelbeeld naast mij aan tafel. Ik mis haar tot brakens toe, dagelijks. Het is de kern van het gemis, het missen zelf, zegt men. Dat zal ik met gestrekte hals fijntjes ontkennen. Dat skal, zal ik schuimbekkend tegenspreken. De tijd is een ruimte, je bent altijd bij haar, zegt men. Ik kijk in de lege spiegel. Geleerde onzin, schandalige troost. Ze reed weg met mijn goud, mijn geluk in haar fietstas. Hief haar smalle hand en verdween tussen de weiden. De kern van gemis laat mij koud. Geen wijsgerige held gaat mij helpen. Ik mis het vlees, haar linkshandige lichaam. Het over haar dochter waarschijnlijk. <hijen> Ja, dit, ik vind dit, wel, dit is wel wat duidelijker dan dat eerste, tenminste. Ik mm. denk iets makkelijker uh, uh, gedicht dan uh, dat gedicht wat ik nest... De ontroostbaarheid, geen... geen uh, ja. Ja, die dat wij schierige gekletst niet nodig hebben. Dat, en, uh, dat mensen altijd van die tips hebben. Ja. Dat mensen altijd zeggen van, uh, dat, dat het wel beter gaat. Mm -hmm. dat, het wel, en dat je soms mensen maar gewoon in hun gemis en in hun gevoel moet laten, ja. dat zegt zij eigenlijk mm -hmm. ook, dus dat zo van laat mij maar gewoon missen, ja. dus dat vond ik, uh, vond ik ook wel mooi, ik weet niet hoe het met de tijd zit, oh je hebt nog wel wat tijd, oké, okay. <coughs> ik heb er ook nog eentje, die is uh, ook wat ouder, Er zitten een paar stoute woordjes in, dus ik zal proberen er snel overheen te lezen. Ik geef ze alle gewicht. <laughs> <laughs> Wat denk je dat de cabaretiers doen? <laughs> ja, dat klopt. Oh. Ja, dat klopt. Uh, dit gedicht heet Rivier en dat is uit soldatenliederen. Zeer vaak heb ik gezocht in de buurt van rivieren, naar bewijs dat het kon. Zo tref ik mijzelf soms parend in hoog gras, hoor water. Windzwanen die overvliegen, markeren ongeboren tijd met houten vleugels. Het copilatieritme zegt zwart-wit, ja-nee. Zo ook je hart en verder niets. Op schoot graag en voor altoos. In slechte tijden zocht ik perfide, halfhartige tegendeel. Zo zou ik mij met borsten, kut en al kunnen laten glijden in die kabbelende zwarte moeder. Gewicht in giftige omarming, troostrijk omgebracht worden. Hoe ik dan blauw en gezwollen tussen rietstengels zou liggen. De schrik der waterhondjes. Nee. Een vreemd compromis deed zich voor. In de heldere winternacht toen ik tegen tienen bij Oudekerk de schaatsen aanbond en voortgleed, Voort over het zwarte ijs. Met hier en daar een zilveren vis daarin gevat. Mij flink voortspoeden, maar nooit meer naar nergens. Ja, ze ze doet het beide. Ze heeft de... De nette woorden en ze heeft de schutting woorden. Ja. ja. Maar ze, ze zitten <kwijnt> beiden in dat gedicht. Ik heb wel het idee dat zij daar wel wat minder is geworden. Als je nieuw, wat nieuwere gedichten van haar leest... en dat heeft waarschijnlijk natuurlijk ook mee te maken... dat ze wat ouder is geworden, ze is oma geworden... en dat dat dan toch een beetje af is genomen. Denk ik. Dat is, maar dat is misschien... Uh, ik zeg al, ik heb de nieuwste bundel nog niet gelezen... dus mm. ik, ik weet het nog niet... Maar ik denk, ik neem gewoon wat van haar gedichten ja, mee goed. om in de, de sfeer van haar te komen. En als ja, ja. mensen mm -hmm. dat iets lijkt, dan uh, moeten ze maar eens gaan kijken. In, uh, in de bief hebben ze het waarschijnlijk wel. Ik heb ook nog een dicht zelf geschreven. Dat is mijn eigen stijl, maar ook die varieert nogal. Oh ja. ja. Doe je er ook altijd eentje bij, hè? Ja. Een gedicht van eigen hand. Een gedicht van eigen hand. Speciaal... Uh, voor, voor? Voor vandaag. Nieuwjaar? Nee. Nee, nee, het is geen nieuwjaarsgedicht. Het is geen nieuwjaarsgedicht. Het is uh, een gedicht. En dat gaat over uh, iemand die de dag daarna iets heel spannends moet doen. Wat ze heel spannend vinden. En hoe dat voelt. Die avond heet het: Met een knoop in de buik starend naar de dansende lichtjes terwijl de regen langzaam valt. De armen branden door de spieren die van spanning niet meer willen loslaten. De tijd nadert om de ogen te sluiten en de bewuste uren tot het moment te verkorten. Adem diep, sluit de ogen en tracht te vergeten wat er morgen komt. Ogen open, toch weer rechtop, linksom, rechtsom, verdwaald en verslagen. De ogen weer gesloten, op de rug gelegen, concentreren en de lucht laten komen. Uurlang dole gedachten, verschijnen vlekken en light het vuur weer op. De spanning nog meer gestegen, angst gegroeid. Morgen kan het alleen maar meevallen. Mm -hmm. Mooi, mooi. Loopt goed. <laughs> <laughs> mooi, dankjewel, Suzanne. krijgen we muziek, hè, Stefan. En het is van Mathilde Santink.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 Ja, Mathilde Santin, als eerste van, van de liederen die we in dit uur gaan draaien. Nou, uh, Letitia, als jij ons uh, nog hoort en je ziet nog kans om te komen, doe het. Nou, ik wou uh, wat, wat zeggen over uh, die poëziekalender. Hè. Ik ben uh, oh, al, al jarenlang een gebruiker van, van de poëziekalender en... Uh, Hoeveel dagen hebben wij al verscheurd, hoeveel dagen verdwenen in de papierbak, dicht Willem. Nou, dat is uh, niet helemaal mijn ervaring, moet ik zeggen. Want uh, er zijn zo'n mooie gedichten bij, die kan ik onmogelijk in de papierbak gooien. Die komen in mijn bakje waar een uur literatuur uh, op staat. Ik doe er uh, meestal niks mee, maar ik bewaar ze wel. Want uh, ze zijn gewoon te mooi om, om weg te gooien. Ik wil daar een paar voorbeelden van geven. Um, van 30 december, 31 december en 1 januari. Dat is uh, al de nieuwe kalender 2016, maar 30 december. Nou, moet je horen. De tijd, het stromende getij, gaat nu zo snel en het verval zo stijl, alles werd weggespoeld. Kom nu, voorelle, mijn herinneringen, spring met de verse krachten en met de eerste wilde geuren tegen de stroom. Is van Vazales, Maria Vazales. En dat is toch prachtig, hè? Dat dat stromende getij ja, het dat dat dendert naar uh, het einde. En je kunt daar ook uh, de, de oude mens in zien, alles uh, vervalt, het wordt allemaal weggespoeld. Maar nu die herinneringen, die worden opgeroepen om tegen die stroom in, tegen dat verval, uh, terug te keren. Dat je, je De forellen, weer jong kan voelen. mijn herinneringen, dat je je weer jong kunt voelen. Nou, prachtig gedicht, heel kort, maar uh, dat is zoiets dat ik uh, niet graag uh, zou willen weggooien. Dus je hebt al hele stapels verzameld. Ja, ik heb al uh, stapeltje, <laughs> stapeltjes verzameld, niet weggegooide gedichten... Ja, het zijn inderdaad maar scheurkalenderblaadjes, eh, maar, maar ja, nou, er staat geweldig mooie dingen op. Donderdag 31 december, dus de laatste dag van het jaar, heet Oud en Nieuw, een gedicht van Joke van Leeuwen. Oud en nieuw waren samen. Nieuw woonde onder de tafel. Was er een eeuwigheid bezig kleuren uit water te halen, rots uit papier te scheuren, wonder te maken zonder. Oud woonde op een stoel, at er het dagelijks brood, brood met gaatjes van gist, zemelen, zout, koude, herkoude. Nieuw was het, dat Oud zich oud wist. Ja, dat vind ik ook geweldig, dat vind ik ook geweldig. Dat is nou heel mooi, Dat is gewoon de situatie bij mij thuis dus, dat, dat krioelt het, dat nieuw krioelt onder de tafel en is allemaal onmogelijke dingen aan het doen, wonder te maken zonder... Ja, en dan zit oud op een stoel. Ja, ja, en uh, hmm. ja, dan is het toch nieuw dat oud zich nou oud gaat weten ja. als daar zo, zo uh, dat een en ander de confrontatie gebeurt. Confrontatie met dat nieuw. Ja, ja, ja. Dus uh, dat heeft Joker van Leeuwen, die uh, is waarschijnlijk ook in de fase van uh, opa, nee van oma zijn dus in haar geval, en uh, die heeft dat uh, heel goed, heel goed uh, beschreven. En dan eh, het gedicht van de nieuwe kalender, de poëziekalender 2016. Jan Kok, ik weet niet, ik ken die naam niet, Zeg jou die naam iets? Nee. Als bij ons thuis, zo heet het gedicht. Als bij ons thuis een nieuw gedicht geboren werd, waste mijn moeder het op de hand, haalde het door de mangel, hing het daarna te drogen aan de waslijn, Vader kwam thuis, keek ernaar en stak een sigaret op. Wij gingen het nieuws verspreiden. Ooms en tantes informeerden naar lengte, vorm en titel. We kregen krentenbrood en limonade. De zon scheen langer dan normaal. Huppelend omsingelden we het dorp. <laughs> Dat is toch prachtig als bij ons thuis een nieuw gedicht geboren werd. Ja... Hier wordt mooi gespeeld, met, mooi gespeeld ja. met, met een nieuw kind dat geboren ja. wordt en de toestand eromheen. Maar, maar het verrassende is, en dat gebeurt natuurlijk nergens, dat als er een nieuw gedicht geboren wordt, dezelfde uh, Sousa wordt, wordt uitgehaald. Hè? Ja. Maar uh, ja, er is misschien ook reden tot, tot veel vreugde als er een uh, nieuw gedicht geboren is. Nou, dat, uh, dat wou ik zeggen over... Uh, poëziekalender en blaadjes afscheuren en, en niet weggooien. Um, en dan um, kunnen we misschien uh, daarna wel weer naar een muziekje luisteren. Wordt het weer Mathilde Santin? Nee, het wordt uh, Lisbeth List. Lisbeth List.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 April, het doet wat het wil, want het houdt geen kalender bij dat hart van mij. Ra, ra, ra, ra.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 Is voorbij, zoals dat soms kan gebeuren. Ook al is nu de maand mei, vol van vogels en van kleuren. Blauw. en de zon trilt in het koren, maar ik huiver van de kou. En mijn hart is als bevroren, want het hart maalt om geen enkel seizoen. Wat moet een hart, wat moet een hart met lente door? Januari of april. Wat het wil. Want het houdt geen kalender bij, dat hart van mij. Ja, ik wil uh, twee attenderingen doen. De Stilte van het Licht, ik heb het er al over gehad eventjes, van Joost Zwagerman. De Stilte van het Licht, ondertitel: Schoonheid en onbehagen in de kunst. Ik ben er nog niet aan toe om daar een uh, recensie van te geven, want ik heb dat boek uh, nog lang niet uit. Het, het bestaat uit uh, een heel aantal kleine essays en die, daar kun je niet doorheen raggen. Die, die, moet je niet, die moet je niet allemaal achter elkaar lezen. Maar het is een soort meditatieboek voor mij op de zondagochtend. Dan lees ik er een paar en dan denk ik daar wat over na. En zo, zo ga ik door de stilte van het licht heen van Joost Zwagerman. Er is een ander boek dat mijn interesse heeft getrokken. Dat is Benno Barnard, Mijn Gedichtenschrift. Atlas Contact. Um, en Benno Barnard, die, uh, dat lijkt me ook uh, een interessante uh, figuur, die, die schrijft over uh, in 55 stukken van dichter en kolonist Benno Barnard over poëzie, staat wel een mooie regel, een bijzonder citaat, een goede grap, een sterk beeld of een frappant weetje. Dit is een ideaal boek over poëzie, zegt Guus Middag. Guus Middag is... Uh, de, de poëzie recensent, criticus van, van NRC Handelsblad. Hij is zelf ook een uh, dichter. Maar gaat het over poëzie of bevat het, het poëzie? Het gaat over poëzie. Um, hij uh, bespreekt uh, gedichten. Uh, dat, uh, dat kan uh, Oden zijn of Brodsky of Sappho of Hadewig of Hoofd. Barnard, ik ga het ook een stukje voorlezen... ...heeft een voorkeur voor onbekende talen als het Gaelic en het Shetlands en meer in het algemeen voor exotische taal, vreemde etymologieën en een gekke spelling, met alle gebladeren en woordenboeken van Dien. Die stukken gaan over van alles en nog wat. Barnard schrijft helder over technische zaken als metrum en rijm. Hij kan soepel dichters in een paar regels portretteren. En hij verbindt zijn literaire waarnemingen gemakkelijk met politiek, sociologie, geschiedenis, filosofie, muziek en religie. En altijd is hij persoonlijk en eigenzinnig aanwezig, op het irritante af. Hij heeft zo zijn eigen stokpaadjes, maar hij weet dat zelf. Hij dweept met zijn voorkeur voor het oude Europa van de Habsburgse dubbelmonarchie en de 19e-eeuwse burger. Hij heeft een afkeer van internet, Google en e-boeken en meer in het algemeen van de moderne tijd, die volgens hem in 1914 begonnen is. Barnard weet wel zeker dat toen de wereld begon te vergaan. Hij komt nu, honderd jaar later, met zijn eigen gedichtenschrift. Je hoeft het niet altijd met iemand eens te zijn om hem graag te willen lezen, zegt Middag. Op elke bladzijde van Barnard is er wel een mooie regel te vinden, een bijzonder citaat, een goede grap, een sterk beeld of een frappant weetje. Wist u wel dat Frédéric Chopin altijd met een potje Poolse aarde bij, Poolse aarde bij zich had? Na zo'n mededeling lees je vanzelf verder. Dat lijkt me dus het ideale boek over poëzie. Eén bezwaar, er zit geen register in. Dat wil ik wel maken voor de tweede druk. Dat zegt Guusmiddag over Benno Barnard, mijn gedichtenschrift. En ik denk dat ik dat boek ga lezen. Ook weer voor langzame consumptie, niet om er doorheen te raggen maar eh, voor uh, stukje, dicht, stukje voor stukje. Ik heb, ik heb altijd wel een beetje... Kijk, als je inderdaad een gedicht gaat bespreken... wat betreft het ritme en de rijm en, ja. en, en dat soort zaken... En, en qua beeldspraak, waar ik altijd wel een beetje moeite mee heb... Um, ik heb dat vroeger op school moesten wij... hadden we ook uh, uh, uh, uh, literatuurgeschiedenis, kregen we bijvoorbeeld ook. Kreeg je Lodewijk? Uh, nee, die kunst? heb ik niet gehad, nee. nee. nee. Maar en, en dan kregen we ook gedichten... en dan moesten wij gaan uh, uitleggen... Dat, dat, wat bedoelde de dichter ermee? En ik heb daar persoonlijk altijd een beetje moeite mee... net zoals dat ook bij schilderijen is... van wat, bedoel, wat wilde de kunstenaar hiermee? Ik denk van... vraag ik me af of een dichter of een, een, een schilder daar op die manier ook over dachten. Mm -hmm. Ik denk dat iedereen die uh, kunst maakt... of dat nou literair is of, of uh, uh, schilderijen of muziek... ik denk dat de meeste mensen zoiets hebben van... als het maar iets met mensen doet en als het een gevoel opwekt. Maar moet dat altijd hetzelfde gevoel zijn... als dat de, de, de, uh, hetgeen die het gecreëerd heeft ook had... Mm -hmm. Dus daar heb ik altijd een beetje uh, wat meer moeite mee. zeg maar. Dat je dat, waarom moeten dingen zo ver uitgespit worden? Nou ja, met uh, wat, wat, wat bedoelde de gedicht? Wat, wat bedoelde de dichter of wat bedoelt dit gedicht? Dat kun je nog eigenlijk uh, zelf interpreteren mm -hmm. en je eigen, ja, je eigen geschiedenis in projecteren, eventueel. Maar dat technische van metrum en rijm. En, ja. en, uh, ja, dat dat werd wel. dat ook gedaan? Uh, ja, wel, wel, een beetje. Kijk, dat, dat, dat snap ik op zich wel. Maar ik zeg wel, de, de, de vraag van wat, wat iemand ermee bedoelde... Uh, ...dat vind ik dat, dat juist aan, de, aan, aan de, de kijker, de luisteraar of de, de lezer overgelaten moet worden. Ja, ja, ja. Dat is, dat is mijn gevoel. Hoor. Dus ik ben, vraag me ook af, dat moet jij maar zeggen als je het gelezen hebt... ...hoe dat dan in dat gedichtenschrift... Is meegenomen en of daar dan ook op die manier naar gekeken wordt of dat het alleen ontleed wordt. Ja, er is een, een gedachte die Letitia, welkom, fijn dat je er bent, ook wel kent. Ik heb hem destijds gelezen bij Lambert Tegenbos. De criticus voltooit het kunstwerk. En dit is dus ook met de lezer. Ik denk dat met de lezer iets dergelijks ook aan de hand is. Met een lezer van gedichten, van romans. Van dat op een of andere manier het kunstwerk daarmee wordt voltooid. Want ik denk dat je terecht zegt... ...je moet vaak niet aankomen bij dichters met wat bedoelt u. Ja. Dat, dat, dat wijzen ze toch wel heel vaak af. Dat, dat mag jij bepalen. Ja. Dat, dat is hoe jij leest en dan je neemt jezelf mee in de lezing. Nou... Goed, uh, we hebben al heel wat over uh, poëzie gesproken. Nou, uh, denk ik dat we nog wel een stukje muziek hebben. En dan komt Letitia met uh, nieuws over de literatuur. De, nou, eigenlijk de rand, rand randliteraire verschijnselen. verschijnselen? Ja. Oké, okay, we zullen zien. Zij was een bloem. verwaand en verwend. En hij was een boom Een boom van een vent Zij heette Roos En riep nog wel Au oh. hm. Maar werd niet echt boos Hij moest en hij zou Haar plukken Wist wat hij wou Hij wilde die vrouw en dacht dat het zou gaan lukken. Oh wat ontroerend oh wat mooi, twee duiven in een kooi. Oh wat ontroerend oh wat mooi, twee duiven koerend in een kooi. Zij was een Gewend. En hij bleef gewoon die boom van een vent. Hij gaf haar een waas gemak en comfort. Hij zat ernaast aan tafel al door te dromen. Zij stond daar. Zo tegen hem op, dat ze 17 leek, gesmoord in de top. O, oh, wat ontroerend. O, oh, wat mooi. Was een roos en hij was een vent. Een aardig begin en geen happy end. Goed, Letitia, jij hebt het een en ander meegebracht. Uh, we zijn benieuwd naar wat wat jij voor ons uh, gaat gaat vertellen. Ja. Ik heb opgemerkt dat um, de Oosterse uh, roman en poëzie um, meer en meer zo snel mogelijk vertaald wordt in het Westen. Het zal wel in het Engels eerder uitkomen dan bij ons, maar er is toch een groot gevoel van dat, dat moeten we doen. Dat is, dat is van belang. En uh, dat komt natuurlijk ook omdat een massa Chinese kunstenaars, ook beeldende kunstenaars enorm uh, aan de weg timmeren. Dus de, onze belangstelling voor China met name is, is enorm toegenomen, ons in, in het algemeen gesproken. Hè? En de, de, de vertalingen, ja, die moeten altijd wachten tot er geld voor is. Dat is altijd natuurlijk toch een vertragende factor. En in onze wat, wat kleine markt voor het Nederlands duurt het altijd weer wat langer dan, dan in, in de Engelstalige landen. En voor de Franstaligen denk ik niet dat het zozeer aan een aantal uh, lezers ligt. Maar meer aan de, de zin voor uh, um, ja, wat ze vroeger noemden exotisme. Mm -hmm. dat, dat heerst er nog steeds een beetje van wat, wat van heel ver komt, is poëtisch, is mooi en er zijn. Uh, uh, en, en bijvoorbeeld in Parijs een aantal musea die ze zeer goed onderhouden, om die reden ook. En dan worden ook uh, dichtbundels bijvoorbeeld uh, snel vertaald. Er is nu uh, een, een, een dichtbundel vertaald van een Chinees waarvan ik de naam kan verzinnen, maar dat dan nog fout zeg. kalligrafie, uh, uh, met beeldende kunst, maar dan niet naast elkaar, maar in elkaar gevlochten. Ja, ja. En ik, ik kan dat uh, ja, alleen maar. Maar is begrijpen, jouw waarneming ik... dat er veel Chine Chinees werk wordt, wordt vertaald in het Nederlands? Nee, maar oh, nee. Uh, in, in, in het uh, Frans en Engels wel. In het wel. Frans en Engels wel. En ik geloof eigenlijk dat het in het Nederlands ook begint. Uh, staat ja ik ben er niet heel erg verbaasd over, maar er worden meer en meer um, Chinese kunst, um, poëten vertaald. Oh ja. En dat is natuurlijk het makkelijkste niet, want uh, er is, we hebben je het misschien net over gehad. De, wat is nou moeilijker dan een, een, een goed begrip van, een, uh, van iets wat uh, toch altijd gedicht is. Hè? Dus mm -hmm. compact gemaakt compact, is. Dicht, Anders kon je er ja. ook wel proza van maken, mm -hmm. maar als je het... Compact zegt, dan, dan ben je bezig een gedicht te maken. Waarbij sommige proza-schrijvers, en ik denk nu aan een bepaalde schrijver, um, uh, ook weer een Franse schrijver bij toeval, uh, Funkinos, die uh, heeft een, een boek geschreven. Nee, Funkinos is het niet. Um, dus een boek geschreven over uh, de beeldkunstenares Charlotte Salomon. Dat was een Duitse. Beeldende kunstenaar is. En deze man heeft haar leven beschreven. Um, en hij heeft dat zo hakkelig en stokkend, en haperend en aarzelend moeten doen om in haar huid te kruipen. En heel de fascinatie die hij voor haar had, te snappen. Dat je, als je dat boek doorbladert, dat zijn zinnetjes van Vijf woorden, vijf woorden, zes woorden, vijf woorden, vier woorden en dan een stuk niks. Dus, dus dat hele boek geeft er de uiting van dat het uh, hortend en stotend tot stand is gekomen. Ja. En als je dat allemaal niet weet dan denk je, god ik zit een gedicht te lezen. Mm -hmm. En nu deze dagen zal ik mijn studenten vragen, om eens, uh, ik zal eens een aantal regels achter elkaar uitschrijven en dan vragen aan de luisteraar, maar die heeft dan die regels voor ogen... om dat te lezen en dan te kijken wanneer er, of er een verschil ontstaat... tussen proza en gedicht met dezelfde inhoud. Ja, ja. Snap je wat ik en, bedoel? Of de vorm van... van, van, het, van het layout, zeg maar. De layout. He, dus als je vier zinnen achter elkaar... Als, je, dat je ze, als jou gevraagd wordt om die voor te lezen... dat je dat toch anders doet dan dat die vier regels onder elkaar staan... Met ja. eventueel een stuk wit ertussen. Want ik denk wel dat um, daarmee aangegeven wordt dat je ook als dichter even moet ademhalen voor je weer verder kunt. Je hebt iets heel belangrijks samengevat in een zin. Want als het niet belangrijk was, deze het niet. En dan intussen moet die volgende er bovenop komen. Maar niet alsof je het ook erachteraan had kunnen schrijven. En ik, ik denk dat dat verschijnsel. Uh, Erg, ...erg mooi is... Uh, ...en ook heel goed te bekijken valt... ...bij verschillende proza-schrijvers... ...waarvan je zegt het lijkt wel een gedicht. Mm -hmm. ja. en, en, en sommige dichters... ...die, die uh, zijn zo dicht bij de mensen gebleven... ...dat je het dichterlijke... ...amper, amper ontdekt. Mm -hmm. En dan zit je natuurlijk ook... ...bij wat ik daarnet misschien al zei... Um, als er subsidies gegeven moeten worden voor dichters en de teneur heerst dat hoe makkelijker het publiek het kan vatten, volgen, uh, verstaan, uh, hoe beter het is om daar subsidie aan te geven. Want dan wordt zo'n dichter natuurlijk in kring bekend. Uh, dichters die, die dat wat moeizamer Nee, die in die die, die wat moeizamere uh, oh, vorm maken... ...die voelen zich daar heel erg door achtergesteld... ...en die willen een lans breken. En binnenkort hebben we weer zo'n nacht van het gedicht... Hè? ...of een, althans een Nederlandse... Maar niet hier in Goorland, hè Nee. nee. Maar, uh, dan, dan krijg je natuurlijk ook weer een soort lobby van... ...waarom, uh, uh, waarom is er die tweespalt... ...tussen heel gemakkelijk leesbaar en toegankelijk... Um, ...ik snap wel, als niemand het kan snappen... ...dan schiet de dichter zijn doel waarschijnlijk voorbij... ...totdat er de een of ander zegt... ...ja, mij mm. is het licht opgegaan. Nou, nou vind ik ja. eigenlijk het woord snappen verkeerd. Snappen, dat, is, dat is echt iets waar daar hadden wij het ja. net over um, Ik geloof bij, bij poëzie meer in voelen. Ja, ik denk dat als je zou zeggen... ...daar heb ik te maken met cadans. Met en met klanken, en met uh, versnellingen en vertragingen. Maar als je dat niet voelt. Nee, maar met, snappen, met, met, met, met snappen zeg je eigenlijk van je begrijpt wat ermee bedoeld wordt. Nee, nee. Met snappen bedoel ik, je ja, kan erin komen. Ja, ja, ja. Je dan, kan erin komen. Want ja, ja. ik vind dat de enige vraag die je niet moet stellen, is: wat bedoelt de schrijver? Nee, ja, precies. Ik ja, ja, ja, was ja. ja, Oh ja. Ja, ja, ja, ja. Ik was wat later. En uh, um, zelfs bij, bij, bij romans moet je de, de lezer niet vragen: wat bedoelt de schrijver? Dat, wat, wat hij bedoelt, hoort hij te schrijven. Ja. Ja. En ja. wat hij niet bedoelt, moet hij dan maar een andere keer schrijven of ja, zo. Ja. Maar ik vind ook: ik denk natuurlijk makkelijk aan. aan aan studentengroepen, wat bedoelt hij, is voor mij de vraag niet... wat heeft hij gedaan? Mm -hmm. En, en uh, de, de vraag is dus ook bij een dichter... kun je erin komen, kun je in dat geval dus met snappen... Drin, drin, ja. als een vorm erin kruipen... om, om, om uh, uh, aan te voelen waar het de dichter om gegaan mm. is. Is er dan ook niet een uh, verschil tussen... Uh, ja, je hebt het nou over hermetische en makkelijk toegankelijke poëzie. Maar tussen uh, dichters die hun gedicht goed over het voetlicht kunnen brengen... ...en dichters die dat niet kunnen. Want als je het hebt over de nacht van het gedicht... ...dan, dan denk ik aan, aan die vele nachten hier in Goerle. En daar uh, waren, waren performers tussen... Mm -hmm. die, die, uh, ja, ...die vaak ook niet al te gemakkelijke gedichten hadden. Maar, maar de wijze waarop het werd gebracht... ...dat, dat ja, maakte dan... het wel zo... En dan is juist ook... Aangenaam dan luisteren. Belangrijk. Niet aangenaam zei je Jawel, Ja, Sorry, wel, wel, wel aangenaam. Ja, ja, ja. En, als je, en als je dat niet kunt... Als je daar ja. een beetje staat te hakkelen... Het is ja. schotter, hè? Ja. dan. Ja. dan uh... ja. Nou waar ik bang voor ben... En dat vind ik een beetje jammer... Uh, is dat... Nou ga ik ontzettend oud klinken... De jeugd van tegenwoordig... Leest bijna geen poëzie meer. Want het houdt op... Met wat ze op school moeten doen... En dat moet. Maar je moet eens dus lezen wat ze whatsappen. Ja, maar dat, dat zijn dat... hele korte. Ja, maar alles hele... wordt steeds... Maar dat, dat, ja, maar dat kan, dat dat kan doet enorm pijn. boeiend zijn. Ja, maar het doet mij af en toe pijn wat ik geschreven zie staan. In niet alleen whatsappjes, maar ook in, in, in e-mailtjes. En zelfs e-mailtjes die ik zakelijk krijg. Als ik bijvoorbeeld ergens allergisch voor ben, is het het woordje me. Want dat wordt gebruikt in plaats van mijn. Mijn moeder. Ja. Ja, me, maar dan, uh, ja, maar dat zijn gewoon onkundigheden. Nee, maar dat, is, dat wordt nu zo vaak gebruikt... dat gaat in de Nederlandse taal sluipen nu. Als dat gebeurt. Als dat gebeurt. Dat kun je niet van elke nee, uh, is, foutieve wending zo zeggen. Maar uh, ik stuurde een, een, een, iemand die, die uh, ziek is een, uh, een wens versterkte En die reageerde met T-H-N-K-S. Thanks. Thanks. Ja. Ik had dat zelf nog op die manier nooit uh, gebruikt. Maar ik denk, wauw, dan hou je nog tijd over andere dingen. <laughs> ja, maar dat snap ik wel. Maar ik denk dat dat ook een beetje het probleem is. Dat ik het gevoel heb, uh, zoiets als als... We hebben het gehad over dat uh, mensen nog maar drie seconden voor een schilderij staan in een museum gemiddeld. Mm -hmm. um, dat, dat, ja, inderdaad, ho hoeveel jongeren lezen nog buiten wat ze misschien moeten op school uh, uit zichzelf poëzie? Um, dat vergt gewoon even tijd. Je hebt tijd nodig om het binnen te laten dringen. En door. De hele wereld is natuurlijk kleiner geworden. Waardoor nu die Chinezen ook meer in de picture staan. Sowieso zijn er die natuurlijk heel erg veel. Dus dat is. Uh, maar de. de uh, Chinese, uh, de wereld is veel kleiner geworden, alles moet veel sneller, alles gaat veel korter. Ja. Je zit met WhatsApp, dus mensen nemen gewoon die tijd oh, ja. Weet je hoe de Chinezen erin. ons zien? Dat vertelt uh, Schulte Noordhold in uh, Buitenhof. Die he heeft een boek geschreven, uh, de Chinezen Chineze en, en de Barbaren. Ja, oh ja, ja. ja. En, en wij zijn de Barbaren, want iedereen die, die niet de Chinese karaktertekens kan, kan uh, lezen, dat is een barbaar. Dus, dus zo, zo verklaart hij zijn titel. Uh, China en de barbare. Ja, dat, dat precies woord de... barbare komt elke keer in de titels van een barbaar in China, ja. een barbaar op reis naar China. Ja. Uh, dat, dat, je kan jezelf het ook als geuzennaam opleggen op natuurlijk. Maar jullie hadden het dan net, als ik er even op terug mag komen, over hoe een, een, een gedicht gepresenteerd wordt. Jij ja. dat, dat, zat nogal op de, op de lijn denk ik dat dat een apart vak is. Ja. Hmm je weet hoe, hoe prachtig uh, Wil Pullens kan voorlezen. Dat kan iedereen. Het Sitske Jansen bijvoorbeeld. Ja, mm. en uh, je, moet, je moet dat toevallig kunnen. En ik heb er nou, nou een heel fijn voorbeeldje van. Ik had een uh, gedicht geschreven zelf uh, aan Joost Swagerman gericht. Misschien heb je het gelezen in Leidraden. Uh, ik had dat genoemd Verleiding, omdat het ging over de verleiding van de dood en de, de, de roep, de doodsroep. Dat gedicht is in de kerstnacht voorgelezen, uh, mijn gedicht, uh, op de VPRO. En ik zat allemaal duimen te draaien van ik hoop dat ze het, dat ze het, uh, dat het goed, goed voorlezen, yeah. want er zit ook een, een, een duidelijke referentie aan de verleidelijke erlkoning En als ze dat nou maar goed brengen, want anders dan... ...pakt de, de luisteraar dat beeld niet. Nee, en? Hoe werd het gedaan? Prachtig. Dan? Ja? Wie deed het dan? Ja, één van de eigen redacteuren. Eén van de eigen redacteuren? Ja, zo mooi. Ja. Ja, ja. maar dat is ook, de kadans is ook heel belangrijk. En op het moment dat het... ...ook tijdens het lezen... Uh, hè, ...want die gedichten van Anne Enkes... Die zijn ook niet al te makkelijk qua kadans. En dan wordt het denk ik ook moeilijker... ...voor, voor mensen om het binnen te laten komen. Dat je toch op de een of andere ja. manier, als je leest, ja... dans ja, moet pakken. ja. Ja, dat is, dat is zeker zo. En dat, dat heb je met, met denk ik... Uh, zo oud als, als uh, dichtkunst kan zijn... heb je altijd te maken met... Uh, welke dans zit erin? Mm -hmm. de -de dam de -de dam dat dam, de -dam. Ja. Doe je dat niet... Mm -hmm. dan krijg je gewoon een, een, een, een nieuwsdienstberichtje. Ja. En uh, dat, dat moet geleerd worden. En daarom denk ik ook dat het wel een vak is. En heel dat veel uh, ook, ja. dichters... Um, zouden er goed aan doen om... ...om uh, uh, iemand anders te, aan het woord te durven te vragen, laten. Te durven anders laten. anders daar ben daarbij het me eens dat ja. nogal wat dichters... ...het niet eens kunnen hun een eigen gedicht voorlezen. Zullen ze zelf niet denken, want ze zeggen... ...wat ze ja. daar ja. hebben naar voren gebracht. Ja. Maar, maar uh, het kan best zijn dat het niet de snaar raakt... ...die ze op schrift wel raken. Ja. Ik vind het wel... wel uh, uh, ...ik hoor zondagsavond... Altijd, um, um, de ah, onze, goede, onze goede bio, uh, wandelaar, Janssen uh, van Galen. Ja. Ik vind dat hij het goed doet. Uh, hij legt niet overdreven veel uh, sentiment mm -hmm. of uh, uh, musicaliteit. Hij houdt zich bescheiden. Ja. Wat er staat, dat lees ik. En voor zover ik denk dat het leidt tot de volgende zin... Neem ik die op. Mm -hmm. Maar hij, houdt, hij als spreker is bescheiden. Ja. En daardoor komt het gedicht fantastisch naar voren... Uh, ik, ik ben vergeten wat hij gisteravond heeft voorgelezen. Maar hij zei, ik zal eens een heel gemakkelijk gedicht voorlezen. En toen bleek dat het toch een behoorlijke diepgang had. Maar je kon het wel uh, gemakkelijk binnen, ja, bij, je, bij je laten binnenvallen. Oh, ja, dat vond ik wel mooi. Ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Maar ja, wie kunnen dat allemaal? Um, zijn uh, uh, presentatorpartner uh, Mieke niet... Ik ben helemaal geen gedichtenlezeres. De, de, de, de schat van een mens en een buitengewoon uh, capabele vrouw. Maar ik vind ze als gedichtenvoorlezer, wat ik, wat ik ooit wel eens een, een stukje van hoor, denk ik, nee. Nee, is het niet. Nee, nee er zit veel te veel um, expressie in. Te veel drama. Uh, ja. ja, zo zou je het kunnen ja. zeggen. Maar er zijn er heel veel hè, die, die er heel veel moeite mee hebben. Terwijl iemand waarvan je het misschien niet zou denken. Uh, Philip Frerix, die altijd nogal uh, barok uh, is. Hè, die, die heb ik uh, pas geleden uh, een dichterlijke tekst zien horen voordragen. En toen dacht ik: Wauw, goed joh. Ja, kan hij kan wel dus. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dus het, ik wil niet zeggen dat het één op één wel of niet klopt. Nee. Maar hè, dat, dat vond ik toch wel mooi. Ja. Ik denk dat het inderdaad heel belangrijk is dat je niet te veel meegeeft of zo van wat er staat. Het probeert een beetje emotie erbuiten te houden, maar het wel op zo'n duidelijke manier doet en goed articuleert. En op de juiste momenten de pauzes houdt, zodat het in ieder geval binnenkomt. Maar dat is echt bij de, enige, bij de ene dichter een heel stuk makkelijker dan bij de andere. Oh, dat ja, is oh nou. ja. ja, als het daar al bij de articulatie misgaat, ja, uh, ja. gemummel, binnensmonds gemummel. Waar je niks van verstaat. Zo. Nou, ik, ik had het bij de oudejaarsconferentie uh, van. Um Herman vinken had ik in het begin moeite. Ja, die Moest is soms ook, ook toonloos. Dan hoor je ja. versta je het niet. Hè? En dan zit er net ja. zo'n accentje natuurlijk aan. Weinig articulatie. Ja, ja, en dan knalt het nog een keer buiten. En dan gaat het helemaal eh, verloren. Ja, ja, en alle hondjes. Heb ik, heb ik ook wel gehad. Ja, dat ik even ja. moeite had om het te blijven volgen af en toe. Maar dat komt ook door zijn accent. Ja, ja maar als je dat accent kent. Hè, dan ja. ben je, heb je al een voorsprong. Ja. Ja, maar hij was wel goed. hè? Geweldig. Geweldig, geweldig. En hier en daar. Ook heel heel uh, gevoelig hè? Mm -hmm. ja. Ja, wat hij uh, klaar, klaar maakt uh, met uh, een, een, een stukje redenering op te bouwen en dan denk je: Ja, nou leidt dat tot die conclusie? Ah, dan gaat die pot verdorie net de andere kant op mm. <laughs> en dan komt hij met iets wat je ja. niet verwacht. En ik vind het zo: het is een cool. Beschouwing over het huwelijk, ja, hebben, hebben die jullie aangesproken. Jawel, Stefan, jawel. Zijn vrouw een, een was voor heel van goed. van begeleid samenwonen. een ze van begeleid kamerwonen. Nou, is, is, <laughs> <Ja. wel zo. laughs> is bij ons wel zo. Is bij ons wel zo. Nee, ik denk dat, dat iedereen <laughs> Knip, <laughs> Knip, knippen. <laughs> uh, Stefan wil dat eruit nee. geknippen. knippen. Coaching van links <laughs> en van rechts. Ik denk dat, dat iedereen dat uh, daar verschillende. Nee, iedereen die maakt dingen in zijn huwelijk mee. Heel ja. simpel. Kijk, en wij zijn nog niet zo lang getrouwd. Nee, dus hè? dat scheelt. Ja. Misschien als je langer getrouwd bent, dat dat. Uh, je, je, je drukt je uit. Ik snap het niet hoor, wat je zeggen wil. Wat scheelt wat? <lacht> nou, zo van wat, wat hè, het, het huwelijk is en, en uh, het begeleid samenwonen, zeg maar. En dan denk ik van ja, misschien als wij zijn nog niet zo lang getrouwd, dus dan valt het misschien nog mee. Dan is het bij ons misschien nog iets meer spanning of zo, <lacht> dat weet ik niet. Maar dat dan in de loop der jaren de spanning ook wat minder wordt en dat het dan daardoor iets meer die kant uit gaat. zou kunnen. Ik durf je niet gelijk te. Ja. Maar ik wil daarin ook absoluut niet generaliseren. En die uh, briefjes van uh, ga je morgen uit uh, eigen beweging het gras maaien. Ja, en, uh, ja. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. ja heerlijk, heerlijk, En daar heb ik dan weer geluk mee. Ja. Oh, daar heb je geluk mee. Oh, okay, dat, dat soort dingen hoef ik morgen zal ik de vloer vegen, want dan heb ik dan hoef ik niet meer naar de tai chi of naar de de gym of zo, hè? want dan heb ik mijn ja. oefening al gedaan. Ja. Nee, ik zou de tijd zien nooit voor laten lopen, trouwens. <laughs> nee. Nou, vroeger kan ook heel meditatief zijn. Hè? Ja, zeker, Nou, we hebben nog het niet uh, meer, hè? een uh, minuutje. Jij oh. had ook nog, uh, nog uh, allerlei andere onderdelen, maar ja, zo gaat het met jou altijd, uh, Letitia. Dus, uh, ik besta uh, uit onderdelen. <laughs> Vond ik vond één dat ander onderwerp. Ja, ja, ja, ja. Ja, oh. ja losse onderdelen, begeleid. Ja, ik, ik word wel begeleid bij het woorden. Ja? Ja. ja, jij wordt ja. wel begeleid. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja. Wat was die andere grap? Het huwelijk en de doodstraf. Dat zijn de enige instanties die voltrokken worden. Ja. Dat ja. is toch ook wel zwaar te denken. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar <laughs> toch was hij wel gelukkig getrouwd uiteindelijk. Hè? Ja, jawel. jawel. No, no, dat is hij ja. altijd geweest. Ja, daar maakt hij er ook zulke ja. leuke grappen ja. Ja. Ja, over. Zeker, ja, zeker. Ja. Nou, we gaan uh, eruit. Uh, je was een late gast, maar een zeer gewaardeerde gast in dit programma, Letitia. Dank, dank. dank. En uh, ja, Suzanne, jij bent een uh, vaste kracht hier, een vaste waarde. Bedankt en uh, Stefan voor je technische assistentie. Dit was weer het uh, Uur Literatuur. Bedankt voor het luisteren en tot weer de volgende maand.